Van u. Levi van Eck met het NOS Journaal. In de Russische stad Sint-Petersburg is een deel van een universiteitsgebouw ingestort. Volgens de autoriteiten zijn het dak en meerdere verdiepingen naar beneden gekomen. Vooralsnog zijn er geen do doden en gewonden gevonden in het puin, melden de hulpdiensten. In het gebouw waren 81 mensen aanwezig, zij zijn in veiligheid gebracht. De instorting zou zijn veroorzaakt door renovatiewerkzaamheden... Duizenden Koerden hebben in Straatsburg gedemonstreerd... voor vrijlating van PKK-leider Öcalan. Volgens de organisatoren waren er 17.000 mensen op de been... volgens de Franse politie 7.000. Abdullah Öcalan werd op 15 februari 1999 door Turkije gearresteerd. Hij zit vast op een eiland voor de kust van Istanbul. De Koerden houden elk jaar een betoging in Straatsburg... omdat dat de zetel is van de Raad van Europa... en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Op de veiligheidsconferentie in München heeft de Duitse bondskanselier Merkel opgeroepen tot betere internationale samenwerking. Onderdeel daarvan is een sterke NAVO. Merkel zei ook dat het vanwege het internationale belang niet verstandig is om alle banden met Rusland te verbreken. De kritiek van de VS op Duitsland dat het afhankelijk is van Russisch gas vindt Merkel niet terecht. Ze wees erop dat ook tijdens de Koude Oorlog Russisch gas werd ingevoerd. Verder wil ze een goed gesprek met president Trump... omdat hij Europese auto's als een bedreiging... voor de nationale veiligheid ziet. Steeds meer basisscholen geven Franse of Duitse les. Vanaf groep 1 leren kinderen spelenderwijs de taal. Duits wordt het vaak gegeven op 83 scholen. Op 54 basisscholen wordt Frans aangeboden. Een groot deel van deze scholen ligt in de grensstreek bij Maastricht. Ook biedt een handjevol scholen andere talen aan... zoals Spaans en Chinees... Sinds een paar jaar is het wettelijk toegestaan... om een aantal uur per week van de lestijd te besteden... aan lessen in een vreemde taal. Het weer vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur daalt naar 1 tot 3 graden. Lokaal kan er een misbank ontstaan. Morgen weer veel zon en 13 tot 16 graden. Vanaf dinsdag kans op wat regen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 Please fasten in your seat belt. Be preparing to go on the war The result of the euro breakdown. Oh, een hele goede avond. Het is vier over zeven, bijna vijf over zeven. Het is vijf over zeven, dames en heren. Ik bied eenmaal, andermaal en ik heb hier drie mensen in de studio zitten. Oh. In ja, we zijn er, hoor. Oh, wat, een wat een enthousiaste ja, Wauw. Echt en dat gehoed bij het begin van Vanity. Maar oh, maakt niet uit. Er liep cola in mijn mouw. <laughs>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 bom, bom. <laughs> Jongens, even kort vragen. Voordat we uh, uh, gaan uh, plaatjes draaien over, het muziek, uh, over, over de muziek en der, hebben en dergelijke. Wie van jullie heeft de boxing influencers gekeken gisteren? Nee. Niels van der Zanden tegen Alex Maas. Bekend zij... van Temptation nee. Island. Nee. nee. Niet nee. mooi. Gaan we het daar <laughs> straks over hebben? Ik verzin wel wat.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 Hij doet gewoon niet wat ik wil. Nee. Hij doet gewoon niet wat ik is wil. De ook niet. <laughs> doet, doet, doet gewoon allemaal niet wat ik wil. Bla, bla, bla. Ja. Ja, bla, bla, <laughs> bla. Ja, doet, doet, doet gewoon allemaal niet wat ik wil. Doet allemaal niet wat ik wil. De zaterdagavond zinder met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Ja, zeker weten. Het ja. is negen over zeven vandaag. Ja, We hebben Armin van Buren bla, bla, bla alweer gedraaid vandaag. De kop is eraf. Hoe? Huh?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 Valentijnsdag heb ik uh, lekker uitgebracht. Ja. Wacht even, Valentijnsdag. Daar wil ik even op terugkomen. Vanity. Your... <laughs> Valentijnsdag. <laughs> Wie was jouw Valentijn dit jaar? No De bank Forever alone. De bank. <laughs> Mijn pupper. Echt waar? Ja, wat, je pepper? Je, kwa je kwal. Mijn kwal. Ja, waar? Mijn klier. Mijn haarbal. <laughs>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 En dan verwachten dat ze door, door Temptation Island heen komen. Ja. Nou ja. <lacht> Wauw man. Valentijnsdag had ik uitgebreid voor de week. Maar hij woensdag. is al wel vijf keer de vreemd gegaan. Dus ik weet niet of ik het ga redden. Ik denk, nou. <lacht> Laat maar. <lacht> prima, prima, prima. Maar gaan ze echt wel met die instelling erin? Nou ja, er, er zijn er is... Uh, vorig jaar had je natuurlijk uh, de BNS Die onder andere een, uh, een rondje mee hebben gedaan.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 Ik vertellen, die relatie heeft geen stand gehouden. Kevin en Megan, dat was het. Dat was binnen vijf minuten uh, nee, het het al fout? Nee, dat viel wel mee. Oh, maar een, het, uh, een dag, een dag. Oh. Uh, <lacht> <lacht> dus even, dat was mijn temptation eigenlijk. Ik heb lekker uh, niet voor mijn, tempta mijn temptation. <lacht> oh, <okay. lacht> dat was mijn Valentijnsdag eigenlijk. Uh, <lacht> dus ja, dat, okay. dat is Ja, nou, ik wel ja, en Verder het weekend heb ik vandaag lekker gewandeld. Mm -hmm. Lekker geluncht op het strand. Hartstikke goed, jongen, met toetsen. Dus, op je lekker een broodje gegeten. Ben, uh, bij ja, de, ik wil mijn niet café. weten wat je gegeten hebt. Lekker sandwich. Ja. En, dan een omme, en vanavond lekker een omeletje. Met oh, heel veel ledje. groen. Met Hij was denk ik was zo groot. Voor ja, de radiokijkers: <laughs> Zo groot. <laughs>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 Cause I found.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 Scarlet Quinn met Shine. Wat is Shine, hè? Er is vandaag gewoon heel veel zonneshine. Ja, het was echt perfect weer vandaag. Het was echt top. Lekker. Oh, Alleen die wind was, was een fijn. beetje fris, maar verder was het niet klaar. Ik geklagen. heb er nergens last van gehad. Nee? Ik ben uh, in uh, Almere geweest. Al al al al nee, Almere geweest. Daar waait geen wind. Bij, bijna niet. Oké. Okay. Nee, serieus niet. Ik ben oh. bij de geweest. Nee.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 Maar nou, Christcross Amsterdam, dit is dus Christcross Amsterdam. Ja. Dat is de Nederlandse versie. Ja, nee, dat is zeker waar.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 van haar en rapper Cardi B bij deze tweet. Wat het kost, hoe hard we werken... voor de disrespectvolle uitdagingen. Gewoon om de kunst te kunnen maken. Ik hou van je, Cardi. Je verdient jouw awards. En laten we haar gevecht vieren. Tilt haar op en, haar op en neer. Ze is moedig, al dus Lady Gaga. En ja, op Twitter kun je dus op haar... Uh, pagina kun je deze tweet terugvinden... met een uh, foto van Lady Gaga... en een, ja, een lachende, glimlachende Cardi B... van oor tot oor...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 Dus, uh, ja. Kan <laughs> het iets nog even nadenken? Of weet je het al? Ja en nee. Ja en nee. Ja, nee. Ja, nee. Ja, ik, ik vergeet heel veel namen, maar sowieso Mental Tio. En Charlie Lono is oh, no, no, no, Wonderful Days. <laughs> ja.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 Je hoorde eerder net Shine van Will K, Federex en Scarlet Queen. Op plek 36 nieuw binnengekomen deze week. Op plek 35 Lost in Japan, Shawn Mendes en Z. En plek 34 is Play, Jax Jones, Years and Years. Interessant, daar stond hij natuurlijk vorige week ook. Electricity, Silk City en Dua Lipa hebben best wel een klapper gemaakt. staat nu op plek 33. Stond vorige week op plek 20. Op plek 32 hebben we Disgroove van uh, Oliver Heldens en Leno. En op plek 31 is het Sushi van Murk Cream.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 There was so Let's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 Nee. Laat uw bruin de Ben je misschien jaloers? Ja. Ik ben positief jaloers. Oké. Okay. Jazeker. Uiteraard. Uh, dat vind ik lief. Ja. ja. <laughs> uh, zo, eens even kijken hoe ver die camera achterloopt. <laughs> ik ben benieuwd, heel 30. ver. Nou, Hij loopt wel heel ver achter in de huis. Wij kijken nu toevallig... Kijken wij... <laughs> wij kijken nu toevallig... Kijken wij, uh, kijken wij mee... Op uh, in ieder geval uh, zfm-live.nl. En dan kun je dus ook mee de studio kijken. De camera heeft een, een paar seconden vertraging. Ik schat een, een seconde of tien. Um, en uh, ja, Dat, het is gewoon hartstikke leuk. Je kan Dat gewoon kijken heilig. naar ons. Wat ja. leuk. Ik zou wel het geluid aan zetten, Want als je zonder geluid kijkt, ja, het ziet het, het er raar? best heel raar uit. Is het heel raar. Ja.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 Nou, ik heb heel erg goed nieuws voor de mensen die het uh, wel van Wish Outdoor hebben gehoord. Lucas en Steve Maan en Toybox komen naar Wish Outdoor. Uh, Wish Outdoor heeft uh, donderdag het eerste gedeelte van de line-up bekendgemaakt. Uh, onder meer uh, Lucas en Steve, de jeugd de en Maan. En nou, natuurlijk ook Toybox komen uh, de komende, komende zomer naar het Brabantse festival. Uh, ook Bluff staat dus geprogrammeerd op het uh, Driedagse muziekfestival in Beek en Don Donk. Dus dat is, ik, daar wil ik eigenlijk wel naartoe. Klinkt nu al leuk. Uh, op de foute stage van uh, Q Music uh, is onder andere...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 Oké, okay. dus, dus, hoe is het dan door, jongens? Vijf van zeventien, hartstikke leuk, leuk toch? Kom, we gaan met z'n allen. Uh, nou, oh, hey, oh, dat okay. zou toch hartstikke mooi zijn. Dat, <laughs> dat zou, dat zou toch hartstikke <laughs> leuk zijn. Zou, lijkt het jullie niet? Wat had je gewoon een keertje gezegd van, hè, ik. Um,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 You ain't got a crown Be watching and learning Cause I'll show you how Looking at me Like you want my man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 Miljard, ja, miljard, 1 ja. hele miljard, 1 hele miljard. Ja, noem het maar 1 hele miljard. Het is gewoon, uh, is gewoon veel. En ja, twee weken al op nummer 1. hè? Ja, dat doen ze hartstikke goed. Dus uh, dat zeg ik, uh, petje af, uh, petje af, uh, petje af. Ja, dank je. Hartstikke goed. <laughs> ah, ah, ah. Wow. <laughs> Petjes aan. <laughs> echt waar, echt waar ja zo jongen, haal je erbij, denk je... Hé, leuk, lekker, we laten een beetje sociaal... sociaal uh, in plaats van die bij het sociale werk moeten, moeten, moeten gaan horen straks. Maar ja, het is <laughs> allemaal weer niet anders. Uh, jongens, weet je wat, ik ben er klaar mee. Laten we het maar gewoon, uh, laten we het maar gewoon gaan doen. De onthulling van de nummer 30. Op 20. Dames en heren, het moment is aangebroken. We gaan van de nummer 30 door naar 20. Dat betekent dat we op de helft zijn bijna dus...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 Op plek 21 hebben we een Paul Chesto de Big een Room, remix van Niels van Gogh. Stond vorige week op plek 33, Hij heeft een flink sprong gemaakt, 12 plaatsen maar liefst. Dus plek 21 deze week voor Niels van Gogh.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 ronde met happy now kaigo Years dying out. Can't believe that I see this. We're right on our chances now. And I just want.